7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de Eurotop moeten volgens premier Rutte nu echt oplossingen komen voor de schuldencrisis. Bij zijn aankomst in Brussel zei Rutte dat we voor waterige compromissen niets kopen. Hij wil verder praten over stevig toezicht op Europa om een nieuwe crisis te voorkomen. De Italiaanse premier Berlusconi wilde nog niets zeggen over zijn plannen. Hij staat onder zware druk om met een oplossing te komen voor het schuldenprobleem in Italië. Wat voor plannen Berlusconi heeft is nog onduidelijk. De regeringsleiders van de Europese Unie zijn vanavond begonnen aan hun overleg over oplossingen voor de schuldencrisis. Daarna, over ongeveer een uur, begint de eurotop met de 17 landen die de euro als munt hebben. Er wordt onder meer gepraat over de versterking van het Europese noodfonds... de afwaardering van Griekse schulden door banken... en het versterken van de buffers van Europese banken. Seif al-Islam, een van de zoons van Gaddafi, zou zich willen overgeven aan het internationaal strafhof in Den Haag... Een vertegenwoordiger van de Nationale Overgangsraad zegt dat Gaddafi's zoon de uitlevering probeert te bewerkstelligen via een buurland van Libië. Het zou gaan om Niger. Ook de voormalige chef van de geheime dienst, al zou onderhandelen over uitlevering aan Den Haag. Het internationaal strafhof zegt niet te kunnen bevestigen dat de twee zich willen overgeven. Het strafhof heeft voor beide een arrestatiebevel uitgevaardigd. Ze worden verdacht van schendingen van de mensenrechten. De restaurant Gits Lekker heeft restaurant Oud Sluis opnieuw uitgeroepen tot het beste van Nederland. Het Zeeuwse restaurant staat net als vorig jaar op één in de top 100 van het blad. Op de tweede plaats staat De Zwethul in Schipluiden. De derde plaats is net als vorig jaar voor de Libreien in Zwolle. Grootste daler in de restaurantlijst is De Fuik in Aalst. Dat zakte 42 plaatsen. Ook het Amsterdamse restaurant van Ron Blauw, dat twee Michelinsterren heeft, zakte fors in de ranglijst van het blad Lekker en staat nu ergens halverwege de lijst. Het weer, vanavond klaart het steeds meer op. Morgen is er veel bewolking, maar soms is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is gedaan met de avondspits, maar niet op de A4. Amsterdam-Den Haag, daar nog steeds een lange file tussen Roelofaar en Sveen... en Dorp van 9 kilometer. Op de A50 Arnhem-Ost tussen Heteren en Knap het Ewijk nog 6. Werkzaamheden in Duitsland zorgen al de hele dag voor file op de A76... de weg geleen naar Aken. Voor de Duitse grens staat 5 kilometer... En bij Den Haag in de buurt zijn problemen met verkeerslichten op de provinciale weg N211, de weg vanuit Hoek van Holland. De zaten tussen Quinshul en de A4 4 kilometer.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 Voor een 7-8 cruise van 749 euro... gaat u naar reisagent of HollandAmerica.nl. Popconcerten, sportevenementen, de bedevaart naar Mekka. Het is oppassen geblazen. Steeds weer blijkt dat grote mensenmassa's... voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Labyrinth onderzoekt de dynamiek van mensenstromen... en laat zien wat we kunnen leren van zwermende spreeuwen. Labyrinth, vanavond, 5 voor 9, Nederland 2. Onderdrukking en onverzettelijkheid. Een reis door de verdwijnende wereld van de Transsylvaanse aristocratie. Kameraad Baron van Jaap Scholten. Winnaar van de Libris Geschiedenisprijs 2011. Gesponsord door Libris Boekhandels. Vandaag krijg ik les in ijsklimmen. Oh, dit is echt geweldig. Wat zou jij doen met één dag extra wintersportvakantie in Oostenrijk? Want Oostenrijk heeft zoveel meer te bieden. Ga naar Austria.info en maak kans op een van de vele verrassende activiteiten. Oostenrijk, je doel bereikt. Jaap Scholtens, kameraad Baron, winnaar Libris Geschiedenisprijs 2011. Ook zo'n zin in de winter. Kom naar Carintië, aan de zuidkant van de Alpen, en geniet van heel veel zonuren. Kijk op Austria.info. Oostenrijk, je doel bereikt.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 Tussen me nog eens wakker, is de titel van vooral een fotoboek... waarvoor Bert Verhoef de foto's maakte en onze gast de teksten. En dat niet alleen, want hij kwam op het idee om in woord en beeld... de wereld van negen demente bejaarden vast te leggen... waarin de werkelijkheid door de vingers glipt... maar waarin dromen tegelijkertijd werkelijkheid worden. Hier is Gerrit Molenaar. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 26 oktober. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En wilt u reageren op deze uitzending, doe dat dan ook. En liefst zo snel mogelijk natuurlijk. Via onze website, via het gastenboek van onze website, radiokunstof.nl. Gerrit Molenaar, welkom. Dankjewel, Petra. In het echte leven... Uh heet jij Gerino Mulder. Gerrit Molenaar is je artiestenaam. Terwijl Gerino Mulder klinkt eigenlijk veel artistiekeriger. Ja, dat heb ik ook vaker gehoord, ja. Maar voor mij is het een vrij normale naam natuurlijk. Omdat ik sinds mijn geboorte al zo heet. Ja, maar dat Gerino, dat heeft nog wel iets Italiaans. Mm -hmm. Ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat je inderdaad uh, bepaalde gedachten had... voordat ik uh, kwam, met, <laughs> gezien mijn naam. Maar uh, ik moet je helaas teleurstellen. Ga je nu niet vragen of die gedachten, nee. Ik zie er eigenlijk veel meer uit als Gerrit Molenaar, vind ik. Je bent eigenlijk een echte Gerrit Molenaar. Maar waarom, waarom, waarom, gaat iemand van met de naam Gerino Mulder naar Gerrit Molenaar? Wat, wat maar zo'n heel klein stapje is eigenlijk. Ja, nou zeker. Mijn geboorte, uh, mijn uh, vader heet uh, Gerrit en uh, mijn doopnaam is Gerrit Corino. Ja. dus daar komen we al iets in de buurt natuurlijk. Ja. Mulder. Betekent hetzelfde als, als molenaar. Ja. En uh, ik zat twee jaar geleden in een situatie. waarin ik het gevoel had dat ik behoefte had. aan een soort nieuwe identiteit voor mezelf. Um, um, en. In die zin zou je kunnen zeggen dat die twee namen staan voor het, twee persoonlijkheden die ik probeer in mezelf te verenigen. Juist. Maar dan uh, heb je gezocht naar iets wat wel heel dicht bij jezelf ligt. Uh -huh. Zeker. En niet, uh, niet zeg maar zoals AFTA van der Heide vroeger Patricio Canaponi heette. Wat overigens ook leuk Italiaans uh, uh, bekt. Oké, okay, ja. Maar dat contrast is wat groter. Jij, ja. hebt, jij, jij hebt die identiteiten, die liggen heel dicht bij elkaar. Hij is ook een grotere schrijver, zowel. <laughs> Fysiek als uh, je op ander vlak. Je, je, je bent een bescheiden mens. Dank je. Goed, wij, wij, wij praten daar straks over door. Maar ja, ja, je legt eigenlijk al iets op tafel waar we onge, ongetwijfeld straks over te spreken komen. Als we het over je boek hebben. Er wordt vanavond ook gevoetbald. En we krijgen vanavond ook flitsen. Want de bekerwedstrijd Vitesse A door Den Haag is zo'n twintig minuten geleden begonnen. En verslaggever is Ronald van der Geer Ronalds. En we hebben al twee doelpunten gezien. En misschien is de derde van de wedstrijd wel aanstaande als Boni namens Vitesse nog altijd in balbezit. Is nog altijd. Hij is halverwege de helft van Ado begonnen. In het strafstofgebied vindt hij Nicky Hof. slecht vervolgens terug. Er zal toch een keer geschoten moeten worden bij een 1-1-stand. Nou, dat gebeurt niet. En uiteindelijk loopt de aanval van Vitesse ook spaak. Mooie gelegenheid om te zeggen dat Vitesse al na vijf minuten op een 1-0 voorsprong kwam. Keurige aanval. Paalverlies op het middenveld bij Ado. Het directe schakelen van Bonina van de struik aan de rechterkant. Lage voorzet. En mooi afgemaakt door Pedersen. En twee minuten geleden heeft de ADO de gelijkmaker binnengeschoten. Lange bal van Horvat van achteruit. Aanname rechterkant strafschopgebied op gebied van Thierry bij ADO Den Haag. En ja, hij kapte zijn directe tegenstander uit, koos voor de korte hoek en de 1-1 lag erin. En dat is de stand nog altijd hier in de Gelredo. En straks rond de rust vast meer nieuws van Ronald van der Geer, uh, over de bekerwedstrijd Vitesse-Ado Den Haag. Dit is Lief Luisteraars Kunststof. U kunt reageren op radiokunststof.nl. Dat is onze website. Daar staat informatie over de gasten en kunt u naar het gastenboek gaan voor vragen en opmerkingen. We gaan het onder andere hebben natuurlijk over Gerrit Molenaar, onze gast. Over zijn project rond de mensen, mensen die hij geportretteerd heeft. Die samen met Bert Verhoef, de fotograaf, de bekende fotograaf, prachtige foto's teksten heel associatief. Dus het is eigenlijk een, een document in woord en beeld over deze mensen. Uh, Gerrit, jij bent uh, dichter, je bent schrijver, je bent audiomaker. Voorheen zat je in de sportwereld, econoom, journalist. Mm -hmm. Uh, je was nog een tijdje woordvoerder bij uh, NOC. Uh, ja, NSF. Ja, ja, hele andere wereld. Ja, ongelooflijk. Hè. Maar er ja. heeft een cesuur, er loopt een streep door jouw leven, door ja. jouw biografie. En nu heb jij je ja. overgegeven aan de verbeelding. Ja, ik kan het zelf ook niet helemaal volgen, hoor. moet ik eerlijk zeggen. Maar je gaat me wel proberen uit te leggen wat er gebeurd is. <lacht> ik, neem, ik neem geen genoegen met nee. nee. <lacht> dus La laten we gewoon bij dit beginnen. Samen met fotograaf Bert Verhoef maakte je dit boek... Kus me nog eens wakker, een initiatief van jou. Prachtig boek waarin mensen die lijden aan dementie... zowel in, in, in beeld, zoals ik al zei, als in taal worden geportretteerd. Hoe heeft dit idee post bij jou gevat? Mm -hmm. Nou, het is uh, eigenlijk, er zijn momenten in ieders leven, denk ik, dat uh, de boel wel eens op zijn kop staat. En, en bij mij was dat uh, twee jaar geleden zo. Um, ik had al een, een reeks uh, fysieke ongemakken achter de rug. En, uh, Want je bent eigenlijk een sportman. Ja, ja, ja, ja, nou ik deed veel aan sport, laat ik het zo, laat ja. het zo zeggen. Ja. Um, meer, meer was het niet hoor. Wat waren maar... die fysieke ongemakken nu je er toch over begint? Nou, ik, ik kreeg uh, problemen met mijn uh, ogen. Ja. Uh, en ik moest daar met spoed aan uh, geopereerd worden. Ik was op nippetje uh, blind geweest. Ik had een uh, dubbele retina-loslating. En uh, vervolgens eigenlijk gebeurde er van alles. En ik had het uh, altijd echt het gevoel alsof. Uh, Um, um, verschillende mensen uit het verleden die misschien een appeltje met de me te hadden van die voedersstokjes voeders in me aan het steken waren of zo. Want alles ging gewoon mis vanaf ja. dat moment. En in mijn leven was tot dusver alles altijd goed gegaan. Hoe oud was jij toen? Twee jaar ik was, Nee, dat is langer geleden. Mm. Dus vijf, zes jaar geleden. Mm. Ik was 37. En alles ging altijd vanzelf. Altijd, ik ging van het een in het andere. En um, het, het liep allemaal. En, Jouw cv en, laat ik, zich ook lezen als een succesverhaal. Dus ja, de ja, eerste en dan had ik vijf, 10, Dat idee jaar. had ik dus zelf ook. En uh, nou, daar ging het natuurlijk ook eigenlijk wel fout. Uh. Want uh, ja, ik dacht uh, dat het allemaal toch wel vanzelf ging. En dat ik er eigenlijk niks voor hoefde te doen. En dat ik alles ook wel wist. Hè. Ik had economie gestudeerd, journalistiek gestudeerd. Nou, ik was gewoon een slimmerik. Uh, ik was altijd al goed op school. Ik hoefde bijna nooit te leren. Uh, ik was goed, redelijk in sport. Ik was geen topsporter, maar wel een goede sporter. En uh, nou, ik had het gevoel van, nou, ik, uh, ik ben helemaal de man. Martin en... Simek zou nog zeggen. Maar was jij gelukkig in de liefde? Nee, nou, dus, nee, ja, nou gelukkig. Zit Martin Siebeck hier niet? Maar. Had hij het vast van me overgenomen? Had hij het vast van overgenomen inmiddels? Mm. Maar. Um, nee, maar ik was zeker niet gelukkig in de liefde om op die vraag antwoord te geven. Maar um, ook op ander vlak niet hoor. Mm. En. Um, het ging gewoon helemaal niet goed met mij. En vanaf dat moment begon eigenlijk mijn lichaam te protesteren, leek het wel. En. Uh, nou, er waren er problemen met mijn ogen. Ik brak mijn elleboog. Ik. Uh, ik uh, kreeg een uh, hersenschudding. Ik had, uh, op een gegeven moment uh, werd ik geopereerd aan mijn achillespees. Uh, de revalidatie duurde vreselijk lang. En ik baalde en ik baalde en ik kon niet sporten. Ik kon mijn energie niet kwijt. Mm -hmm. weet je wel. En mm -hmm. ik werd steeds gefrustreerder en raakte steeds meer geïrriteerd. Ook in mijn werk. Het ging allemaal niet goed. En uh, ik was echt een misselijk mannetje. Uh, ik zeg niet dat ik nu zo geweldig ben, maar uh, ik was geen, uh, niet goed bezig. En, uh, want het ging je niet goed, maar dat is nog een beetje wat van buiten op je afkomt. Of van binnenuit uh, je, je nou, aanvalt. Ik had het gevoel maar, alsof maar je van je binnenuit karakter elkaar... was je ook niet goed je Maar karakterologisch, was je ook niet leuk bezig? Nee, ik was veel te gemakzuchtig. En, en, en, en, en ik durfde geen verantwoordelijkheid aan te gaan, geen commitment aan te gaan met mensen. En uh, ik vloog gewoon weer weg als ik het. Bang werd. Ja. Zal ik maar zeggen. Ja. En ehm. Um nou, dat was niet goed. En toen, twee jaar geleden, toen gebeurde eigenlijk... Dat was een aantal jaren geleden. En toen, twee jaar geleden, toen in, ook in een periode van twee maanden... kreeg ik een heel raar ongeluk waarbij ik een stukje van mijn vinger kwijtraakte. En dat ja. was erg pijnlijk. Toen, een paar weken later, ging mijn vriendin bij me weg. Die vond natuurlijk niet meer dat ik een compleet mens was. Dat was ik zo. <lacht> maar uh, en, uh, toen uh, krabbelde ik weer een beetje op. En de eerste keer dat ik toen ging hardlopen, toen uh, uh, scheurde ik mijn enkelband. En toen... Ik weet nog heel goed, dat is een van die dingen die je nog heel goed herinnert dat ik in de tuin zat en echt tegen mezelf schreeuwde zo van... en nu is het genoeg geweest. Ja. Weet je wel, nu is het afgelopen. En uh, dat was eigenlijk wel het keerpunt voor mij. Een van die keerpunten in je leven die, die we allemaal denk ik wel eens meemaken. En ik heb er ook een aantal gehad en dit was wel een hele belangrijke. En vanaf dat moment van ben die... ik eigenlijk gaan schrijven. Dat is het punt geweest dat je ja. bent gaan schrijven. Ja. En dat ging vanzelf. Dat, ik ging gewoon dingen op papier zetten. En in het begin was het natuurlijk ontzettend een bagger. Uh, Want je maar, hebt uh, ingestuurd voor een, een, een belangrijke, een, een prestigieuze Thuringen uh, uh, poëziewedstrijd. Nationale gedichtwedstrijd. Ja, precies. Ja. Gerrit Komrij is daar de ambassadeur van. Ja. Je, je stuurt uh, anoniem in. Ja. Uh, dus ja, ik niemand... dacht nog, ik heet Gerrit Modena Misschien heeft dat, geeft dat een band en dan heb ik meer kans. Maar het was inderdaad anoniem helaas. Ja, ja. ja. maar goed, ja. Uh, je bent gepubliceerd. En, ja. en langzaam maar zeker heb je eigenlijk de schrijver in jezelf ontdekt. Mm -hmm. ja. Maar dan zijn we nog niet bij de mensen nee, nee, Want die komen nog niet, niet voor in, uh, in het afgelopen stuk. Nee, want Hoe... die, nou, die stukken die ik schrijf wat ik al zeg, ik, ik vond het, echt, het was echt heel slecht. Ik gooide het echt meteen weg. Of, of ik, en ik durfde het ook echt aan niemand te laten zien. Want het was echt, het was gewoon een beetje van dat romantische gedoe en, en uh, nou ja uh, als je het zou vertalen naar fotografieën... dan zou je in dit boek allerlei ondergaande zonnen zien bij wijze ja. van spreken vaseline uh... op de lens <laughs> ja. maar uh, nou ja dat had ik op een gegeven moment ook wel door en uh, maar en vooral ook dat ik nog steeds erg met me, in, vanuit mijn hoofd. Ja, ik was een beetje nog. nog ik zat nog steeds ook te veel in mijn hoofd. Voor, voor, voor mijn gevoel. Dat klinkt een beetje paradoxaal, maar. Um, en ik had het idee dat ik me uh, in contact moest komen met mijn gevoel. Mm -hmm. En. Um, en ik had ook het idee. ik was al ooit wel eens uh, een blauwe maandag bij een psycholoog geweest, omdat ik dacht van, nou ja, het gaat niet helemaal goed met mij. Uh, maar ja, die begon dan over een moedercomplex en zo. en dan dacht ik van, ja, kom op. nog een keer moedercomplex. Ja, dat, dat Freud, hè? Eh, moedercomplex, eh, dat, je, dat, je, dat je het niet kunt... Ja, dat je nog, nog terugdenkt aan je babytijd, bij wijze van spreken. Dat je losgerukt werd van de borst van je moeder. En dat, dat je daar nog steeds mee zit. En dat mm. je in je relaties eh, moederfiguur zoekt... waar je dat weer kunt terugvinden. En dat was allemaal niet Even het geval? Zwart-wit, ik ben geen psycholoog, maar dat is, dat is mijn interpretatie... Mm -hmm. van het moedercomplex. Eh, dat was naar mijn idee niet het geval. Nee. Maar ik, en ik, ik kon daar niet zo heel veel mee... Met die adviezen. Maar de manier waarop jij er nu over vertelt ja. en, en zegt van ik zat nog heel erg in mijn in mijn hoofd en ja. ik moet naar mijn gevoel ja. dat dat dat doet al wel een beetje denken als, alsof je wel een traject bent ingegaan. Ja, nou ik dacht ik moet het gewoon zelf doen en uh, ik moet het gewoon zelf uh, uh, oppakken en mm -hmm. uh, zelf mee aan de slag. Ik uh, kan dat wel, dacht ik. En toen uh, heb ik me bedacht op een zeker moment en dat. Kan ik me niet zo goed meer voor de geest halen wanneer dat was? Dat het bij de mensen natuurlijk zo is dat hun, bij hun het verstand en, en het lichaam, waar ik tot dusver, tot dan toe eigenlijk vooral mee bezig was geweest, met mijn verstand en mijn lichaam, dat die niet zo'n rol meer spelen in hun leven. En dat er dan misschien toch nog iets is wat nog, dat daarboven uitstijgt. Um, en in het begin van het project noemde ik dat ziel. Daar ben ik inmiddels een beetje van afgestapt. Omdat een heleboel mensen je dan meewaardig aankijken. Dat je een heel spiritueel type zou zijn. Uh, dus ik noem het tegenwoordig uh, intuïtie of ja. gevoel. Of de uh, kern van de mens. Of... En daar was ik eigenlijk naar op zoek. Ja. Uh, in mezelf. En ik dacht dat die demente mensen mij wel konden helpen. Omdat uh, ik het idee had dat dat, dat hetgene is wat overblijft. Uh, over zou kunnen blijven als je dement raakt, als je ernstig dement raakt. Dus het was niet zozeer dat jij die demente mensen iets te bieden had, maar dat jij iets zocht bij die demente mensen? Ja, ik zag hun als de therapie voor. En hoe gaat dat voor dan? Voor mezelf. Want dan ga je naar een verpleeghuis, ja. neem ik aan, ja. want de meeste demente ja. mensen moeten wel opgenomen worden ja. door die omstandigheid. Ja. En wat ja. ging je dan doen? Ging nou, je dan, dan met een ik kopje, en dan, uh, kopje dan, koffie dan, en dan met de mensen, mensen aan tafel zitten? Ja, gewoon een beetje, een beetje als gast was ik daar. En, en in het begin was Bert er ook nog niet bij... Uh, ik ging daar vaak naar binnen en dan wachtte ik gewoon af wat er gebeurde. Het was dan... nog geen project toen? Het was alleen een project voor jezelf? dat nee, het was wel een project, maar ik deed vaak ook uh, een stukje, stukje research. En ik wou zeggen, ik selecteerde de mensen, maar dat is helemaal niet waar eigenlijk. Die mensen selecteerden ons, naar mijn gevoel. Ja. Uh, en jouw uh, dus zij kwamen niet op mij gaan. af en, ja. en uh, zij deden iets met mij. En ik werd daardoor geraakt en dan werd het een hoofdpersoon in het boek. Uh, en, dus je uh, ging eigenlijk een relatie uit. Aan met deze mensen. Ja, ja, ja. ja. Omdat je iets... ook beter leren kennen dan uh, menig uh, vriend of uh, familielid ja. zou ik haar zeggen. Ja. En, en, en die relatie die, die, die is eigenlijk heel erg op gevoel. Ja, alleen maar op gevoel. Alleen maar op gevoel. Ja, want de rest uh, speelt geen rol meer. Nee. Wat kwam, ik, wat kwam je bijzonder. tegen in, in, in, in die relaties? Uh... Nou, die, die je opgebouwd hebt. Ja, nou, een hele... hele uh, wat, wat uh, uh, ik, ik, wat ik, wat ik, nou, wat ik daarover wou, wil zeggen is dat het. Um dat was niet makkelijk. Uh, ook zeker voor mij niet. Met mijn achtergrond als uh, econoom en journalist... daar word je toch een beetje... je bent sowieso al een rationeel type... en van journalistiek word je ook een beetje cynisch. Uh, dat hoef ik jou waarschijnlijk niet te vertellen. Je weet vaak al uh, wat je wilt gaan vragen. Je weet vaak al wat voor kant dat gesprek opgaat. Je hebt al een bepaalde waarheid in gedachten. En uh, je bent al bevooroordeeld vaak... ten opzichte van mensen die je gaat interviewen. En dat was ik ook als journalist. Ik ik had dat stuk al bijna geschreven, weet je wel. En dan waren er nog een paar quotejes nodig om het af te maken. En zo, zo was ik ook. En dat is niet mm -hmm. goed, uh, denk ik nu. En uh, ja, toen uh, kwam ik in, in uh, contact met de mensen. Maar ik kwam in dat te huis, maar ik was, ik was ook bang voor hun. Uh, ik, er was een mevrouw die, die komt op je aflopen. En uh, ja, ik had het gevoel dat ze me ging opvreten. Uh, ik was echt als de dood voor haar. Inmiddels niet meer natuurlijk, mm -hmm. maar dat heeft mij zeker zes, zeven maanden gekost... voordat ik over die angst heen was en over die gêne heen was... om met een demente persoon in contact te treden en mm -hmm. echt contact te krijgen. En uh, nou ja, een van de voorbeelden is een mevrouw in, in Maastricht die daar zat... en die alleen maar de hele dag alleen maar zegt dat ze zo bang is. Uh, ik ben bang, meneer, ik ben zo bang. En dan wil je wat doen, weet je wel, je wilt iets doen. En je weet niet wat. En zeg ja, maar waarom ben, ga je echt gesprek aan, hè? Als uh, rationeel mens. Dan ga je ja. gesprek aan. Maar dat heeft helemaal geen zin, natuurlijk. Het heeft geen zin om een gesprek aan te gaan, want ze weten niet waar ze bang voor zijn. Ze zegt maar wat. En, en ook, ook al stel dat ze wel iets weet, dan kan ze niet tot uitdrukking uh, brengen. Nee, nou, dan zegt ze, ik ben. Ja, dus, dat, jawel. Uh, maar ze verzint maar wat. Ze zegt gewoon, ik ben bang voor vreemden. Of ze zegt, ik ben bang dat er geen bedden zijn in dit huis. Of, of in dit hotel, bijvoorbeeld. Of uh, ik ben bang uh, voor Weet ik veel wat. Maar het, het, dat, dat is niet reëel, die angst. En uh, Die angst is misschien wel, wel reëel, maar de, de aanleiding is niet reëel. En ik ging daar dan mee in gesprek in eerste instantie... om te vragen van waar bent u dan bang voor? En nee, mevrouw, er zijn echt wel genoeg bedden in dit, in dit hotel. Weet je wel, u hoeft niet bang te zijn dat u hier niet kunt blijven slapen. Uh -huh. Maar dat hielp, dat hielp niet. En dat, ik werd steeds eigenlijk steeds desperatig. Van ja, wat, wat moet ik nou doen? Weet je wel, je wilt die vrouw helpen. Uh, en verplegend personeel, verzorgende eromheen. Ja, die, die, die zit ook een beetje meewaardig te lachen. Want die vrouw die zegt dat de hele dag natuurlijk. Die, die, die lette daar niet meer op. Maar ik was daar nog heel erg mee bezig. Naïef als ik was, bij wijze van spreken. Mm. Um, en toen op een gegeven moment, toen geef ik haar mijn, mijn hand. Ook nog mijn gehandicapte handje. En uh, ik zeg, nou mevrouw knijpt u nou maar in mijn hand en dan hoeft u niet meer bang te zijn. Uh -huh. En vanaf dat moment was het alsof die angst van haar... een beetje op mijn hand overging en op mij overging. En ik, ik zei ook van, nou, nu gaat uw angst op mij over en nu is het goed. En vanaf dat moment was ze volstrekt rustig. En hadden we een vrij normaal gesprek. Wat ik daarna ook niet meer met haar heb gehad. Over haar achtergrond op de boerderij waar ze was geboren. Noem maar op. En toen later zei ik dat ook tegen verpleegkundigen. En toen zei ik... Goh, we wisten helemaal niet dat ze van een boerderij komt. En, ja. en toen dacht ik... Goh, dat is gek. Weet je wel. Dat dat kan. En toen, dat was voor mij de eerste keer... En toen ging ik ook inderdaad fluitend naar huis. Naar die dag. In het thuis. Het was voor mij de eerste keer dat ik echt contact maakte met iemand die eigenlijk niet meer goed kan communiceren. Want, want je bracht haar als het ware een klein beetje terug naar, naar, naar deze uh, ja. Ja, wereld van de reden. Ja. Terwijl jij zelf uh, iets, de wereld van het gevoel, zoals je dat ja. dan noemt, of de, de, ja, de intuïtieve moet, wereld instapte. Ja, ja, ja, je moet dus eerst die brug over eigenlijk naar hun toe, mm -hmm. hè, met de juiste met de juiste middelen, met het Goed. juiste materiaal. Uh, het is alsof ze een muur op, opwerpen of zo. Je mag helemaal niet binnen, tenzij je de code weet, bij mm -hmm. wijze van spreken. En, uh, nou, die code had ik op dat moment gebroken voor mijn gevoel. En vanaf dat moment kwam ze naar mij toe. Ja. We ja. hebben ook een, een registratie die je zelf gemaakt hebt, maar een heel klein stukje eruit. van, van audioregistratie, uh -huh. van de stemmen van de mensen die je opgezocht hebt. En, en ja, het is wel grappig als je de hele uh, stream, zullen we maar zeggen, achter elkaar hoort. Dan hoor je een soort muziekstuk. Uh, uh -huh. waarin, waarin het schuifelen van, uh, van, van de oude mensen eigenlijk als een cadans door het hele stuk heen loopt. Maar we horen nu een paar mensen in het tehuis... Th Mooi, baby, mooi, baby, mooi baby, mooi, baby, mooi baby, mooi, baby, mooi baby, mooi baby, baby, baby. Helder en koud, voort op de vis. Moet ik die teurens op naar kijken, ziet het. Het is Dis een aller meisje, om een stukje brood. Moeder geeft dat kind toch of eten, anders gaat ze door. Meneer, ik ben bang. Waarom zei je zei je daar Waarom zei je dat? We zei je dat? Waarom geen je dat? Waarom zei je dat? Waarom En je dat? Waarom zei je de Waarom ja, en nee, dat klim, dan koe je maar we lopen en ik waaierde naam. Wees goed maar je wordt God, voor de ik ben nog steeds dan. Wee, wee, wee, Limburg, ik Ja, niet laatste, die kan ook gewoon ingezet worden voor de toeristenorganisatie oh, van ja. de provincie Limburg. Ja, die moeten dan uh, in contact treden met uh, ja. Eddie Beugels in dit geval. Ja, ja, ja de, de, de, we hoorden de bange mevrouw. Ja. Waar je net over vertelde. Toevallig, ja. ja. Gerrit Molena, je maakte samen met fotograaf Bert Verhoef dus dat boek. Ik zeg het nog even om de luisteraars die misschien nu uh, intunen. Kus me nog eens, wakker heet dat boek. Het is een boek waarin negen de mensen worden geportretteerd. Je zocht die mensen op. Eigenlijk deed je dat een beetje... Dit was eigenlijk jouw Louteringsberg. mag ik uh -huh. het zo zeggen? Ja, ja, mag je best zeggen. Ja. Jij, jij deed dit om jezelf op te ruimen, om het maar even ja. heel nuchter... Ja, en ik weet, ook zeker, ik weet ook helemaal niet of ik... Ik ben er nog niet hoor, maar het heeft me wel geholpen. Het en heeft geholpen. Oh. Dingen. Ze hebben mij een heleboel geleerd. Ja, over, wat hebben ze hier geleerd? Nou, over, over liefde bijvoorbeeld. Uh, uh, over uh, het verschil tussen onvoorwaardelijke liefde en voorwaardelijke liefde. En over, uh, maar met name hoe ingewikkeld mensen in elkaar zitten. Ik, ik was in heel veel gevallen, dacht ik van... Uh, uh, dan ging ik ook, net zoals ze in verpleeghuizen... Uh, natuurlijk ook doen, ze werken daar met dossiers bijvoorbeeld. Hè. Uh, de familie wordt dan gevraagd om een dossier in te vullen... met de geschiedenis van die persoon. Of uh, ja, zoals jullie programma vraagt bij mij een cv op... Mm -hmm. uh, en uh, dat is vergelijkbaar. En dan lees je dat en dan denk je, denk je al bijna dat je iemand kent, bij wijze van spreken. En uh, dat is niet zo. Uh, uh, en in dit project kwam ik erachter hoe onwaarschijnlijk ingewikkeld... al die negen mensen die we uiteindelijk geselecteerd hebben voor het boek... in elkaar zaten. En, uh, ik, en ik dacht, na één na of twee gesprekken met... Die dementerende persoon, of, en of met familieleden, dacht ik al vaak dat ik al wel wist hoe de vork in de steel zat. En dan kwam er weer een volgende laag, en weer een volgende laag, mm -hmm. en weer een vol En dan ga je bij jezelf ook te raden van uh, ja, wie ben ik eigenlijk, weet je wel. En uh, uh, ik, ik zit ook best wel ingewikkeld in elkaar. Uh, ik kan het soms ook niet helemaal duiden wie mm -hmm. ik nou ben. Ik noemde straks al dat ik eigenlijk het idee heb... dat ik die, die twee namen die ik hanteer, dat dat twee verschillende persoonlijkheden zijn... die ik probeer in mezelf te verenigen, die ik probeer een plekje te geven. Maar dat was bij deze mensen precies zo. Ja. Ze hebben zoveel kanten en een mens zit zo ontzettend ingewikkeld in elkaar. En ik die dan denk, als de jongen die dacht dat hij altijd alles wist... die daar binnenkomt en denkt van ja, ik ga jullie eens even duiden, weet je wel... Uh, ik ga jullie eens even leren kennen in een paar maanden tijd. Nou, no way. Dat gebeurde niet. Ik heb... Het is veel gelaagder. En, en, ja, het, is... Het, het is dieper dan, dan je zomaar weer kunt geven. Ja, nou, in een ik, enkele ik, ik, ik dus ik kwam er dus gewoon achter tijdens het project. Dat ik. Dat, dat is eigenlijk voor mij de essentie. Dat ik dacht dat ik het wel wist. En dat ik dacht dat ik al heel, dat ik ook heel snel dit soort dingen onder de knie zou hebben en wel zou weten hoe ik dat. Maar. Ik kwam erachter dat ik zelfs na anderhalf, twee jaar... met dementerende mensen omgaan, nog helemaal niets weet. Mm -hmm. en, uh, en de laatste tijd kom ik erachter dat dat ook eigenlijk best wel prettig is. Dat je uh, voor jezelf tot de conclusie bent gekomen dat je eigenlijk niets weet. Uh, want dat geeft heel veel ruimte. Dat geeft heel veel uh, open uh, ruimte om, om weer vanuit niets op te bouwen. En, um... en de taal die daarbij hoort is de taal van de poëzie in jouw geval. Ja. Uh, de, dus al die indrukken die jij opdoet of dat wat je, je meekrijgt... heb je niet geprobeerd te vatten in een in een redelijk, uh, een zeer verstandelijk uh, journalistiek verhaal... Nee. maar heb je in, in poëzie, in, in, in de taal van de verbeelding, uh, gevat. Ja. Uh, zou jij dit gedichtje voor ja, willen lezen? Dit is een van, volgens mij is dit een van jouw favoriete vrouwen. <laughs> nou, nou ja, nou, op je moeder en ja. je vriendin na ja, dan. Maar, precies, precies, <laughs> maar daar maar. dan, in de, in de context van dit boek... Dus kom ik weer in de problemen. Ja. Ja, daar moet je altijd mee uitkijken. Ja, precies, die heb ik genoeg gehad nu. Oeh. Uh, dit gedicht is uh, geschreven samen met, uh... samen met mevrouw Anneke Boer-Boosten. Het heet Ik hou van kroketjes. Ik heb haren op mijn hoofd, hele mooie haren. Blauw vind ik de mooiste kleur, maar rood kan ik soms mooier vinden. Mijn lievelingseten is kroketjes. Ik ga om twaalf uur schnitzel, aardappelen en groenten eten. Daar kun je je tanden op stuk bijten. Ik zou niet durven om aan het tafelkleed te trekken. Knijpen vind ik helemaal niet leuk. Ik ben gevallen op mijn kamer, omdat ik honger had. Nu heb ik een poepje gelaten. Dit is een van de hoofdpersonen uit jouw boek. Uh -huh. uh, ik kreeg een beetje de indruk toen ik uh, je gedichten, je teksten... zo achter elkaar las, dat je, hier, dat je zelfs op sommige momenten je hart of meer verloor aan deze mensen. Ja, jij, ja, ja, ik je bent wel, ik, uh, ik treed, ik heb dan ook het idee dat ik uh, voor mezelf heb, het uh, is mooi hoe je het zegt, uh, je kan het veel dichter worden, zou ik haar zeggen. Nou nee hoor, maar um, ja, ik ben er veel te luchtig voor. Ik ben er veel dat te veel ik, een journalist voor. <laughs> ik had het idee dat ik buiten mezelf trad soms. Echt waar? Ja. Ik moet even naar de werkelijkheid. De waan van de dag brengt oh, ons bij de verkeersinformatie. Oh, jee. Met het allerlaatste restje van de avondspits. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag staat bij Zoeterwoude rijndijk 2 kilometer. En op de A58 Tilburg-Breda voor het knooppunt Galder bij Breda ook 2 kilometer. In het zuiden van Limburg op de A76 vanuit gelena aken Daar loopt het vast tussen knooppunt Ten Essen en de grensovergang 3 kilometer. Dit was de verkeersinformatie in kunststof En we gaan rechtstreeks door naar de voetbal. Vitesse-Ado Den Haag, Ronald van der Geer. Het is bijna rust in Arnhem. Het is nog steeds 1-1 door het vroege doelpunt van Pedersen namens Vitesse en de gelijkmaker van Jerry. En daarna heeft ADO wel wat mogelijkheden gehad om in elk geval op voorsprong te komen. Nog voor rust. Met name de familie Verhoek is in die gelegenheid gesteld. Westie heeft na een combinatie met John overgeschoten. En zojuist was het precies andersom. Westie Verhoek met de voorzet zijn broer John in het strafschopgebied Maar hij schoot de bankbal voor langs de goal van Piet Veldhuizen. Wat verder nog opviel is dat ergens halverwege de eerste helft... Er. een speler van ADO deed alsof hij geblesseerd was. Het gaf de gelegenheid aan de hele voorhoede van de Haagse ploeg om de schoenen te wisselen. Blijkbaar is het veld toch iets anders dan dat ze dat van tevoren hadden verwacht. Het is Gebeurt en het sorteert effect, want ADO is de betere ploeg in deze wedstrijd. Tot nu toe, het is bijna rust. 1-1 Stad. NTR brengt cultuur. Elke dag. In Kunsthof praat ik vandaag met Gerrit Molenaar. Hij is schrijver-dichter. Een paar jaar geleden is hij daarmee begonnen. Hij heeft een boek gemaakt met de fotograaf Bert Verhoef. Kus me nog eens wakker. Het is de weerslag van pakweg anderhalf jaar verblijf. In, uh, in een tehuis voor de mensen. Uh, negen heeft hij er geportretteerd. Hij, uh, Gerrit, doet dat vooral in de taal. Bert Verhoef doet dat vooral in beeld. En uh, vlak voordat we uh, ja, opeens naar de werkelijkheid gingen van verkeersinformatie... Uh, was jij aan het vertellen hoe je ongeveer uit je lichaam trad soms... als je bij de dames en heren aan tafel uh, schoof. Ja. En opdruk met deze mensen. Dat ja. moet je me toch eens uitleggen. Ja. Ja, ja. Nee, maar ook, ook als ik aan het schrijven was. Hè? Als ik mijn teksten aan het schrijven, mijn beste teksten... die maak ik als ik uh, buiten mezelf treed. Uh, als ik niet muldig ben. En dan, uh, en, en dan is het ook... De ja, meeste mensen die geloven dat niet, maar het is echt zo... dat ik dan, als ik ze uren later nalees... denk van, goh, heb ik dat geschreven? Ja, ik kan me eigenlijk niet meer zo goed herinneren. En um, dat is een bepaalde staat waar je dan in, in zit. En... En dat had ik ook met de mentenmensen, mensen dat ik in een, in een soort ja, in een soort, bijna een andere dimensie zit dan. En ja. kan je beschrijven wat dat lijkt dat ergens op? Nou, je vergeet alles om je heen. Maar dat kan je bijvoorbeeld ook hebben in een heel spannend sportmoment dat je Ja, dat denk ik wel. de triathlon ja. doet en dat ja, je voetbal, Vitesse tegen Adorno <laughs> vlak voor de rust. Ja. ja. Nee, maar de, de, ja, dat herkende. kan ik me Her... niet zo goed voorstellen. Nee, maar nee. Uh, maar dit... herken je dat moment van nee. uit jezelf treden. Uh, dit was wel naar nou, mijn idee wel dieper. Uh, het contact met die demente mensen. Want je wilt ook zo graag wil je. Ja, ik, ik tenminste ik wil ze graag gelukkig maken. En um, ik weet dat de meeste mensen geen nooit geen bezoek meer krijgen. En... Uh, uh, ja, het ik, ik, dat, dat greep mij heel erg aan als er dan zo'n man zat van. In het begin, ja, want we hadden straks in de aankondiging ook al genoemd bejaarden. Uh, maar het werd, waren niet allemaal bejaarden. Er waren ook heel veel jong dementen bij, uh, van 60. Ja. Uh, sommigen nog in de 50 zelfs. Ja. Um, en uh, dat grijpt mij, grijpt mij heel erg aan. Uh, als ik daar zit met zo'n man die zo ontzettend bang is. En, en als ik daar dan iets aan kan doen. Dan vind ik dat heel fijn, heel prettig. En, maar daar moet ik wel iets voor doen. Dan moet ik in zijn werkelijkheid treden. Ja. Uh, en dan moet ik mijn eigen werkelijkheid loslaten. Uh, die werkelijkheid waarin lichaam en geest nog wel een belangrijke rol spelen. En dan moet ik als hij iets zegt wat misschien voor ons nergens op slaat... of wat helemaal niet kan, weet je wel. Ik zie mijn moeder of ik zie mijn vader, ik zeg maar wat. Ja. Die dan 130 jaar zou moeten zijn ja. of zo. Dan kun je wel zeggen dan van ja, die mee. bestaat niet. Maar je, je moet hoef, mee in die hoef. werk. Je moet er, je, maar je moet ook echt geloven dat die persoon dat hij zijn moeder of vader ziet. En als je dat echt gelooft, dan voelen zij dat ook, dat je dat echt gelooft. En dan heb je echt contact. Mm -hmm. En dan kun je die man echt gaan helpen. En, uh... maar, maar, maar als we dan teruggaan naar de kunst... bijvoorbeeld het schrijven van poëzie, ja. van gedichten... Ja. dit wat jij beleeft omzetten in, in, in, in de taal van de verbeelding... Ja, ik krijg hier heel veel dichters en schrijvers aan tafel... maar die, die proberen mij juist altijd te vertellen... dat het, dat het juist een heel technisch, uh, redelijk uh, proces is. Ja, Ook ja, heel praktisch eigenlijk. Het ja, ja, dus, ja. Dus, dus, zullen dan wel hele goede dichters zijn. Dat en weet ik, ik niet. Maar nee, nee, maakt niet maar, uit. Maar jij ja. associeert het met uit jezelf... Uh, treden, ja, uit dat, je lichaam treden. Ja, dat, is, dat is wel even andere kost. <laughs> ja, ja, ja, ja, ik vind dat belangrijk. Ik, je vindt dat belangrijk, je wil dat zelf ook. Ja, ja, ja. Dus voor jou is schrijven is, is, is niet een andere wereld verbeelden door de kracht van, van, van de pen, van het woord, maar is een, andere, ja, een andere wereld beleven. Ik kijk net zo goed als we, als we films, uh, voor dit project films hebben gemaakt... en audio hebben gemaakt. Het ja. maakt mij niet uit op wat voor manier ik mij uit. Dat hoeft echt niet via, per se via gedichten te zijn. Als ik uh, goed zou kunnen fotograferen, had ik ook graag die foto's gemaakt. Maar zo goed als Bert kan ik natuurlijk niet fotograferen. Um, maar uh, het gaat mij erom een bepaald gevoel over te ja. brengen. Uh, en of dat dan uh, uh, hoogstaande literatuur is of niet. Ik vind het uh, eigenlijk wel, wel uh, ja, in zekere zin soms verlang je dan misschien naar een recensie... waarin gezegd wordt, nou, dat is, uh, dat is hoogstaande poëzie. Uh, de recensies waren op zich uh, best wel goed, uh, vond ik. Uh, uh -huh. Maar er was één recensie bij... en die blijft mij dan natuurlijk meestal bij. En dat was stom. Dus het, is, het is, was mooi en integer... maar het was geen grote poëzie of grootse poëzie. Ik weet niet precies hoe die het zei. En... Uh, maar dacht ik. Toch niet. En, um, ja. Maar dat is dan mijn oude ik die dat denkt. Dat is dus ik, de ik sportman denk, in jou. Je, ja, wil, je precies. bent competitief. Je precies. wil winnen. Precies. En dan doe je ook mee aan zo'n wedstrijd. weet je Die nationale gedichtenwedstrijd. Maar eigenlijk is dat helemaal niet goed. Dat is die oude ik van mij. Uh, ik, ik ben, we hebben nu 7000 boeken verkocht. En ik ben blij dat ontzettend veel mensen... Uh, door deze teksten en foto's en, en de, de beelden die we tonen... en de audio geraakt worden. En daarop door, op een andere manier... Misschien uh, gaan kijken naar iets wat, wat altijd alleen maar bijna alleen maar wordt geportretteerd... als verschrikkelijk en angstaanjagend en als het ergste wat je kan overkomen. En dat is het ook natuurlijk. Het is heel erg, het is verschrikkelijk... maar het is ook heel mooi. Het, ja, het is ja, allebei. Daar wou ik het wel even met je over hebben. Want, want je krijgt inderdaad bijna een, een geromantiseerd ja. beeld van, van, van dementie. Ja. Terwijl, ja. Uh, ik ja. heb er niet veel verstand van, maar... Dat wat ik ervan mee heb gekregen en of zelf ook heb gezien, ja. is het alles behalve romantisch. Ja. En leven die mensen ook helemaal niet in een romantisch of prettig hier en nu? Nee. Nou ja, dat, ja, dat, dat laatste dat... weet ik niet. Maar het is, ik, ik ben het met je eens dat we, dat we en dat hebben we ook uh, absoluut ons voorgenomen, om het, de ernst van de aandoening dementie absoluut niet te bagatelliseren. En ik heb ook niet de indruk dat we dat met dit project doen. Uh, en uh, ik kan me voorstellen dat uh, als je het afzet... ten opzichte van het materiaal dat er is... wat vaak heel schrijnende manier van fotograferen is... en in beeld brengen, filmen is... Uh, waar het drama toch centraal staat... Mm -hmm. dat je dan bij dit project denkt... Goh, het is misschien geromantiseerd. Maar ik vind dit net zo... Net zo ja, het is net zo min in balans dan om alleen het drama te laten zien, ja. bij wijze van spreken. Ja, fotograaf Bert Verhoef, met wie je dit maakte, die zei tegen ons: Gerino hield aan het begin van dit project nog sterk vast aan het romantische idee van dementie. Hij zei: Ze zijn hier en nu. Er is geen verleden en toekomst. Dat is waar, zegt hij dan, Bert. Maar dat mag je niet mooier maken dan het is. Het is dubbel. Leven zonder verleden en toekomst is zeer onbezorgd, maar tegelijkertijd ook heel tragisch. Elke dag staat hetzelfde concert van André Rieu aan. omdat men simpelweg is vergeten dat ze daar gisteren ook naar keken. Ja, nou, dus er dus, zit. Dus, dus Ik ben ook geen groot fan van André Rieu. maar um, in het boek overigens wel. Uh, wel geworden. Well, well, well, <laughs> even voor de mensen die het boek nog niet hebben ja. gezien. Uh, de televisietoestellen die we ja. in dit, in dit, in, in dit document Rieur. voorbij zien komen. daar staat altijd André uh, ja. Rieu op. Hè? Ja, en in mijn audio heb ik dan gekozen voor Andrea Bocelli. Dat uh, nou, tegen dus, Nou, klank, dus, ik zou bijna, bijna zeggen de zielenbroeder van, uh, van André Rieu. Ja. En uh, wat erg grappig is, is dat dan tijdens die. en dat is echt niet geregisseerd. dat dan tijdens het maken van die audio, waar, waarbij. Ik, Andrea Borcelli in een verpleeghuis aan het opnemen ben... Um, en die Beugels, een van de hoofdpersonen, binnenkomt lopen. en Keihard begint te roepen: André Rieu, André Rieu, André Rieu. <laughs> en, ja, dan moet ik wel heel erg lachen. Ja, dan, en, en dan heb je de goede nageraakt. Ja, en, uh, ja ik maar, uh, maar ga eens in op wat, uh, wat Bert Verhoef hier zegt. Uh, dat ze zeg maar, geen verleden en geen toekomst hebben. Ja, in onze, als, als je het van ons uit bekijkt, als je van ons uit naar hun kijkt... dan is dat zo, dat, dan is dat dramatisch. Ik, uh, ik weet niet zeker of, um, of zij dat ook zo beleven. Uh, weten maar het is we eigenlijk... toch wel bekend van de, de, de mensen, mensen dat ze, dat, dat ze vaak in, in pure paniek leven... juist omdat ze geen verleden en geen toekomst hebben. Of laat ik zo zeggen dat ze dat hele kader... Uh, uit, uit het zicht zien verdwijnen ja, vaak. Ja, nou, ze zijn hun zekerheden kwijt. Ja, en, die liggen en dat vaak, maakt angstig. Die liggen vaak in het verleden en, en in de toekomst... Ja. voor heel veel mensen. Maar... Uh, Kijk, er is ook best iets voor te zeggen om uh, te kijken van... en dat vond ik een interessant aspect van dit project. Om te zien van wat blijft er nou over van een mens als al die zekerheden... want het, het lichaam en het verstand dat biedt zekerheid. Uh, een huis biedt zekerheid, een vast inkomen biedt zekerheid... een relatie biedt misschien zekerheid, maar is dat nou wel zo? Is dat wel zekerheid of zijn dat schijnzekerheden? En wat blijft er dan over van jou als dat allemaal weg zou vallen? En dat vind ik interessant om te kijken... Of, dan, of jij dan, als jij die overblijft, uh, jou, of jouw gevoel... of alleen jouw energie die overblijft, of dat dan voldoende is. Dan sta je dan sterk genoeg in je schoenen... om ook nog blij te zijn met jezelf en met het leven. En, uh, en, ja, dit, en, mij... dat, en dat deze vraag jou zo, zo, zo, zo triggert... lijkt mij, heeft er alles mee te maken dat dat een vraag is die... Die de laatste jaren bij jou heel hard werken. Ja, natuurlijk. Tuurlijk, ja. Het is bij uitstek een persoonlijk project. En dat, dat ontken ik ook niet. Wie, wie is Gerino ik Mulder. Dat dat slash ook... Gerrit Molenaar als hij niet woordvoerder is van het NOC, NSF. Ja. Als hij niet journalist is met een heel geheide ja. ja, stukje in de krant. Ja. Als hij allemaal... niet sportman is. Van is allemaal het jaar. rollen die je speelt. Mm -hmm. en, en, en, uh, kijk, ik was, vond het ook belangrijk dat ik een, een huisje had en een, uh, en een auto had. En, uh, maar. Gaandeweg dit project kreeg ik het gevoel dat ik, uh, dat ik sterker in mijn schoenen ging staan. En dat, het, dat, het, en, en dat is voor mij waardevol. Um, dus dat je dat, al die dingen minder nodig dat had? Dat ik het minder nodig had, ja. ja. ja. Het, uh, ja. Ik, ik, ben, ik ben er niet helemaal los van of zo nog. Uh, maar ik zou, het wel, ik zou het wel willen eigenlijk. Uh, daar los van kunnen en, komen. En waar wil je los van? Ook van aardse geneugden, bedoel je dan? Of? <laughs> <laughs> nou, ja, dat leidt weer tot andere... Excessen soms, maar, um, <laughs> nee, maar nee, niet, maar, niet maar, van de aardvergenugde. Nee, maar, maar van dat, van dat ik dat heel belangrijk vind. Uh, ik, ik, het is, wel, ik, het is een, wel een subtiel verschil, denk ik, of je, of je daaraan vasthoudt... of je dat heel erg belangrijk vindt en dat dat jouw reden van bestaan... bij wijze van spreken is, of dat je daar wel van kunt genieten... Dat is wat anders. Ja. Um, en ja, voor mij is een man als Eddie Beugels in dit project toch een voorbeeld. Um, Want leg eens uit ja, waarom Ja, dat is een, een, een oud-tour-de-Franse oud wielrenner... Die, die later advocaat, een succesvol advocaat werd en een succesvol kunsthandelaar. En, en, en steenrijk is en, en in, een, in een verpleeghuis zit al jaren. Omdat hij hartstikke dement is. En hij heeft afasie, dus hij... Uh, kan zich bijna niet meer uitdrukken. Een bepaald, een bepaald aantal woorden kan hij nog zeggen. Um, en, maar Eddie, die, die, die, die, ja, die is volstrekt zichzelf, naar mijn idee. En in zijn dementie. Natuurlijk um, kun je dat niet meten en ik kan het niet wetenschappelijk bewijzen. Maar volgens mij is hij in zijn dementie volstrekt gelukkig. En... Als je ziet hoe hij over straat loopt en hoe hij naar de natuur kijkt... en hoe, zi hoe die zijn sigaar rookt en hoe hij vol passie... op alle muren en, en ramen bonkt die hij maar kan vinden. Groot plezier heeft hij ernaar. Want dat is een van zijn grote dagelijkse bezigheden. Ja. Bonken op ramen. En ja, dupen. en rondlopen, rondjes lopen over de verpleeghuisgangen. En, en buiten... zijn enthousiasme uitschreeuwen, als het ware. Ja, hij, als, ja heel, heel graag als hij over de parkeer... Wij zijn ook een paar keer met hem gaan wandelen. En dat zijn... Dat zijn, zijn ja, mooi. ik vind dat heel mooi. Ervaringen en uh, dat wil ik graag uh, delen met de mensen dat er ook dat er ook naast want soms zag ik hem lopen ik heb hem ook wel eens s avonds laat over de gang zien schuifelen... in zijn pyjama broek en zonder zijn bril op dat hij bijna niks zag en toen vond ik het ook heel zielig maar ik heb hem ook met hem aan de arm buiten zien lopen dat hij heel gelukkig was en dat hij precies deed waar hij zin in had en dat hij binnen een minuut een sigaar oprookte die normaal waar normale mensen een half uur over doen uh, en vol energie en zo gepassioneerd. Ik denk dan altijd wel meteen, uh, is vrolijkheid vrolijkheid? Dus het, uh, als iemand steeds in vrolijkheid vervalt, is hij dan vrolijk? Mm -hmm. En is iemand die verdrietig overkomt en steeds huilt... of bijvoorbeeld zegt zuster, ik ben zo eenzaam... is die dan echt verdrietig? Want ook dat is helemaal, nee, ja, precies, precies is helemaal geen werkelijkheid. Het is vaak oh. natuurlijk een roep om aandacht vooral... en om menselijk contact denk ik zelf. En als je dat menselijk contact geeft... Eh, gewoon vanuit je, van jezelf iets geeft... aan die persoon... dan is het denk ik goed. maakt niet uit wat je, wat je terug... Ik gaf straks dat voorbeeld van die mevrouw die zo bang was. Ja. Het maakte niet uit wat ik gezegd had. Ik had alles kunnen zeggen. Uh, maar het gevoel dat me overspoelde, dat was goed. De intentie was goed. Uh, ik had bij wijze van spreken ook kunnen zeggen... mevrouw Slenter... Het staat bij Vitesse Den Haag nu 1-1. Ja. Uh, dan was het ook goed geweest als ik het maar met mijn gevoel had gedaan. Ja. En ja, dat is echt zo. <laughs> dat, de tekst maakt niet uit dan. Um. Jouw Bert Verhoef, we hebben hem al eens geciteerd. Die, mm -hmm. die vertelde ons dat jouw privéleven... waar je zelf ook helemaal geen geheim van maakt... want daar zijn we ongeveer mee gestart, deze ja. uitzending. Niet altijd over, uh, uh, uh, over roze ging. <laughs> uh, ik leerde hem kennen toen hij net terug was... Uh, van een tocht door de Himalaya. Gerino was deze tocht gaan maken om zich als het ware te straffen... Mm -hmm. voor het opnieuw uitmaken van een relatie. Hij had ja. last van bindingsangst. Relaties die hij had, waren nooit van lange duur. Als een moment van samenwonen aanbrak, maakte hij zich standaard uit de voeten. Hij voelde zich dan altijd heel erg schuldig. Ja, klopt, uh, ja. Aan, aan, aan, die, aan die Himalaya ben jij dus begonnen? Uh, ja, ik die, toen, deze Louteringsberg waar we het afgelopen uur over praten. Ik heb toen in een paar maanden tijd achter elkaar... inderdaad om mezelf te straffen... een hele triathlon gedaan... en een paar weken later een marathon gelopen. En toen weer een paar weken later ben ik in de Himalaya... een wedstrijd gaan lopen op hoogte... waarbij je vijf dagen achter elkaar een marathon loopt. En ja, dat is natuurlijk gekke werk. Uh, ja, pet je af. Maar waarom zou je jezelf straffen eigenlijk? En toen kwam ik terug en toen mijn voetzolen waren helemaal blauw. En toen heb ik uh, twee maanden zo niet meer gelopen, denk ik. En uh, ja, omdat ik vond dat ik dat verdiend had. Dat, dat voelde heb ik zo. een en dat... zware christelijke opvoeding? Nou, dat valt, mee, dat valt wel mee. Nee, mijn, maar je uh, komt wel van de Bible belt. Ja, ik kom uit de Bible belt En uh, natuurlijk krijg je daar wel een tik van mee. Uh, maar uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn ouders... die uh, uh, in, die gingen vroeger wel naar de kerk. Uh, maar uh, nadat mijn, uh, een zusje van mij is overleden, hebben ze de kerk vaarwel gezegd. Omdat ze dat niet konden begrijpen. Mm -hmm. En uh, toen, daarna ben ik pas geboren. Dus ik heb wel minder klap gehad dan de meeste... De rest van de, van de kinderen in de familie. <laughs> nou, dat, dat zou ik ook niet zo willen zeggen. De rest van de voorthuizen maar, uh, het, maar is, het is een hele christelijke gemeente, inderdaad. Maar en... ik, ik probeer gewoon te begrijpen... Ja. waarom je jezelf straft als je handelt uit je eerste intuïtie. Namelijk, je wil je niet binden. Uh -huh. Of was dat niet je eerste intuïtie? Uh, ja, maar uh, zoals uh, Bert, uh, die ook uh, een aardige psycholoog is, uh, juist uh, opmerkt... Uh, ik, ik wilde me zelf straffen omdat ik me schuldig voelde daarover. Ik wilde niet zo zijn, maar ik was wel zo. En um, ik durfde dat dan niet te zeggen tot, dat, tot het moment dat het tot een uitbarsting kwam. En um, ja, dan ging het mis. En dan voelde ik me schuldig dat ik dat niet eerder had gezegd. En dat ik gewoon niet mezelf was. Uh, en dat ik uh, iedereen maar een rat voor ogen aan het draaien was. Dat, ik had dat al wel door. Ik had dat al uh, in de gaten dat ik dat deed. Um, en, maar ik bleef dat gewoon doen. Hoorde, hoorde dat wat je toen deed um, om de kosten te verdienen, om het maar zo te zeggen, dat hele journalistieke leven, uh -huh. zou, hoorde dat ook allemaal daarbij? Uh, oftewel, hoort dat niet meer bij de man die je nu bent? Nee, het hoort niet meer bij de man die ik nu ben. Maar ik was toen journalistiek gaan doen bijvoorbeeld, omdat ik uh, een beetje. Ik vond mezelf sociaal niet zo sterk. En, um... <hijen> Oh jee, Wat zeg ik nou? Ja, jij uh, zegt, ik wil de journalistiek doen, want ik vond mezelf sociaal niet zo sterk. Niet zo sterk, nee. Wij ik, denken nou, altijd in, als journalisten in, dat we sociaal in, wel sterk zijn. Nou, in, ja, ja, nee, maar daar kom ik, daar kom ik, ik, ik, ik maak het wel rond, het verhaal. Oh, oké, okay, ik ben um, heel benieuwd. Ja, ik vond mezelf sociaal niet zo sterk. En daar bedoel ik mee dat ik moeite mee had om mensen zomaar bijvoorbeeld aan te spreken. Okay. Of om, Je te, was om te bellen met mensen. Ik had ja. ook al een beetje telefoonangst. En toen dacht ik van, goh, ja, nou, de beste manier om mijn angst te tackelen is natuurlijk om in het diepe te springen... Dan en journalistiek te gaan doen. Dat was er doorheen. Moet je wel. Ja, ja, dat is de kortste weg. Uh, dat was door de pijn heen. En dat werkte wel goed, moet dus ik zeggen. Dus ook weer jezelf straffen? Ja. ja, een beetje wel. Maar ook wel jezelf opnieuw uh, ontdekken. En ik vond dat wel leuk, hoor. Ik, ik heb wel, wel jarenlang als, met veel plezier... als journalist mm -hmm. gewerkt, moet, moet ik zeggen. Um, en uh, later... Naar, naar Australië geweest... Uh, als, als een soort buitenlandcorrespondent... een Olympisch correspondent. Ja, toch een beetje een jonge stroom. Was dat voor mij. En toen kwam Bert er ook nog bij als fotograaf. Nou, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ja, ja. Dus daar, daar, daar kun je echt, daar kun je niks van zeggen. Zou ik haar zeggen. Nee, maar, maar mis je dat leven ook niet? De, de, nee, maar is dat was toch, toch een nee. soort soort. Nou ja, je zei zelf ja. al jongensdroom. Ja, ja, ja, eventjes wel ja. Maar uh, omdat ik dan dacht dat ik dat ik ook. Uh, ik, ik, ik, ik, had het, ik, ik dacht toen ik als, begon als journalist van dat de mensen wel zouden zien dat dan mijn naam in de krant zou staan, weet je bij een stukje. Of zo. En uh, en toen, uh, ja, Volk later had niemand <laughs> ooit van mij gehoord dat, dat nou, en nu sta ik op de voorpagina dacht ik nou, nou, nou heeft iedereen het gezien. Nou ben ik beroemd. Maar nee hoor, weer niet beroemd. Nee. Dus, uh, maar uh, ja, later ga je dat natuurlijk relativeren. En uh, ja, nu, uh, nu snap ik dat wel. Ja. Uh, ik, ik, uh, zie dat er, ik, ik kijk daar ook niet naar naar die namen in de krant. Jij hebt dus, het, je, je, je, je bent dit aangegaan, ook om voor jezelf een, een nieuw leven te beginnen. Dus het is zeg maar meer dan dit boek alleen. Het is een project dat over jezelf gaat. Ja. Waarvan ja. jij zelf ook zegt van ik zit er nog midden in. Ja. ja, ik merk dat ik uh, als ik. Ik ben een paar maanden geleden natuurlijk gestopt met het. Echt maken van het boek en, ja. het, en het project. Alles was klaar. En dan moet, ja. moet je het nog technisch goed gaan maken natuurlijk. En een montage van films en audio. En een presentatie in elkaar zit, zetten. Daar ben ik nog steeds mee bezig. En ik en het omvormen tot een lespakket voor verzorgende verpleegkundigen. Zodat mensen er iets aan hebben. Nou, vind ik hartstikke leuk. Maar Want je gaat het, er echt mee op toeneen dus ook. Ja, met, dat, ik heb al met ja, het ja, boek. Wel, wel, wel, wel, wel dingen gedaan. Ja. En, um, maar... Uh, maar en dan kom je in de fase van bijvoorbeeld dit boek. Dat moet dan ook verkocht worden natuurlijk. En ja dan ga je marketing doen. En dat ben ik op zich, weet ik daar wel iets van. Omdat ik economie heb gestudeerd. Maar het is niet meer mijn passie natuurlijk. Nee. En, uh, en dan merk ik wel dat ik terugval. Dat ik weer snel geïrriteerd gehaakt Dat ik uh, gestrest raak. Dat ik eigenlijk niet aan het doen ben. Waar ik op dit moment, wat ik op dit moment het liefste wil. Mm -hmm. en, uh, en dat is schrijven? Ja, en het, ja, het liefst zit ik eigenlijk nog steeds bij die demente mensen, als ik heel eerlijk ben. Dat gaat geen eens omschrijven. Ik ben het gelukkigst als ik een dag tussen hun in zit. En dan, dan zullen ze misschien wel eens af en toe met leuke, mooie uitspraken komen. En misschien schrijf ik het dan ook wel op, maar daar gaat het niet per se om. Je voelt je, je, voelt je gewoon senang in hun gezelschap. Ja, ja ze begrijpen me. <lacht> Zij begrijpen je? Zou ik haar zeggen, ja. Ja, die, nou, ze nou, kijken. Het is een beetje. Het is wel, ik, ik werk al best wel lang met, met verstandelijk gehandicapten. Al bijna twintig jaar als vrijwilliger. En het is wel heel vergelijkbaar met hun. Zij, zij voelen dat ik het, dat ik het goed. Ik, ik kan mezelf moeilijk accepteren als een volwaardig mens. Daar worstel ik mee. Uh, dat het goed is. Weet je wel? Dat, ik, dat het goed is zoals ik ben. En, uh, ja, ja, ja. Zij, maar zij doen dat wel. Zij omarmen me uh, zoals ik ben. In mijn volledigheid. Maar ook met mijn slechte kanten. Uh, ze voelen dat het wel. En ik denk dat dat ook zo is. En uh, dan bedoel ik niet uh, uh, uh, raar of zo, maar ik denk dat ik van binnen wel goed, een goed mens ben. En dat ik denk dat zij dat voelen. Uh, maar ik vind het zelf gewoon moeilijk om het te accepteren op een of andere manier. Om, om dat vo, in volle, vol, volop te omarmen. Want heb je eigenlijk het idee dat, dat de mensen, de andere mensen om je heen laten we zeggen, de niet demente mensen de mensen in je dagelijks leven, dat die jou niet omarmen? Jawel, jawel, jawel. Of Mag, jou op ja. waarde schatten? Of jou een goed mens vinden? Nou, of... het, het is, nou ja, nee, dat denk ik eigenlijk, uh, eigenlijk wel, ja. Ik ben mezelf mijn grootste probleem. Je grootste vijand? Ja. Dat, dat besef ik te degen. En, en wat is dan de volgende stap eigenlijk? Want, want dan kan je dus twee dingen doen. Je kan er ook voor kiezen om daar te gaan wonen. Of te gaan. Ik, ja, ik doe maar om wat. te suggesties. laten opnemen bedoel je? Nou ja, niks is onmogelijk. En daarbij kunnen ze altijd wel wat extra handen aan het bed gebruiken. Ja, zeker. We je kan er gaan kort, werken. Er zijn tekorten, ja, het is, uh, ja. Er zijn maar weinig mensen die zoveel tijd in de medemens uh, stoppen ja. uh, als, als jij doet. Ja. Nee, het is wel eens door me heen geschoten, ja. Het is wel eens door me heen geschoten. Maar ik weet ook wel dat... Kijk, ik, ben nu, ik werk al twintig jaar als, als vrijwilliger met verstandelijk gehandicapt... en doe ik één uurtje in de week. Uh, maar ik weet dan heel goed dat als dat veertig uur zou zijn... dat ik, dat ik dan ook weer in, in, in oude patronen ga vervallen... en dat het gewoon werk wordt. En uh, dat is het voor, die, voor al die mensen die, die in die zorg werken... Uh, de verzorgende, verpleegkundige is het dat ook. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Dat, dat kan niet anders bijna. Ik, ik, ben, ik heb een, in die zin natuurlijk een buitenstaandige positie gehad, uh, bijna twee jaar lang. En ik zat, zat heel luxe daar uh, gewoon te registreren wat er gebeurde mm -hmm. samen met Bert. En uh, ja, dat, is, dat, is, uh, dat, dat geeft een enorme vrijheid en ik heb heel veel dingen gezien en nu is het eigenlijk zie ik het dan als mijn taak uh, om die uh, de blijde boodschap die ik gezien heb te verkondigen aan het volk. En um, dat doe ik dan met dit boek, onder andere. Dat doe ik met presentaties. En dat ga ik straks doen met lespakketten of cursussen voor mensen die in die sector werken. Om wel zoveel mogelijk mensen. Ik wil graag zoveel mogelijk mensen daarmee bereiken. Ja. Met een andere. Om, nou ja, te, ja, iets te leren is alweer te veel gezegd. Maar um, om ze wel te laten zien dat je ook op een andere manier naar dit onderwerp kunt ja. kijken. En dat dat, als je er op een andere manier naar kijkt, dat dat zowel voor jou als voor die dementerende mens een verrijking kan betekenen. En het project uh, Gerino Mulder staat gewoon altijd in de stijgers. Ja, ja, ik bedoel, dat, daar ga je gewoon mee door. Het zal wel zo blijven, denk ik, ja. ja, ja. Ik denk dat je je handen eraan voor hebt. Ja. Als ik juist nou, hoor. Ja, dat is helemaal niet kwaad bedoeld. Het okay, nee, is, uh, ja. is lief bedoeld. Oké, okay, nou, dankjewel. Ja, Ik vind Goed. het moeilijk om complimenten in ontvangst te nemen. Dus. Ik merk het. Ja. Je hebt een mooi boek gemaakt. Merci. Om je nogmaals te plagen. Merci. Uh, wat schrijf jij op je tegel? Want we gaan bijna... Ja, we zitten al in de afdaling. We hebben nog 45 seconden. Okay. Dan vertel ik ondertussen even dat hierna... Uh, de voormalig Brussel-correspondent Paul Snijder in het programma Na Ons Twee Dingen komt. Om natuurlijk te praten over die grote EU-top... die nu volop aan de gang is, die nu afgerond wordt. En dat is buitengewoon spannend. En Paul Snijder is er natuurlijk de man na om daar iets over te zeggen. Gerino Mulder... Ger Gerrit Molenaar, wat staat er op je tegel? Mijn tegel uh, staat een tekst uh, uit het, uh, die niet in het boek staat... maar die ik wel heel sterk vind. Wanneer zeg je nou eindelijk eens een keer ja? Mooi, dank je wel dat je hier was. Bedankt meneer Molenaar, dit was aflevering 2366. Morgen ontvangen wij journalisten en schrijfster Marja Pruis die genomineerd is voor de ACO Literatuurprijs. Tot dan. Radio 1. Hey. Kenstof. NTR brengt cultuur. Elke dag. De Winterschilder. Voor binnen en buiten. Ja, voor binnen en buiten. De Winter Ibe, Frieslandbank vindt zichzelf toch zo'n nuchter, transparant bankje. Ja, Jord, wij zeggen waar het op staat. Ja, ja, maar toch maak jij reclame voor jouw spaar- en betaalmix. Vind je, je roept rente tot 2,9 procent. Tot, Ibe. Dat is simpel, Jord. Hoe meer je inlegt, hoe hoger het rentepercentage. Tot 5000 euro krijg je een half procent... en dat loopt op tot 2,9 procent bij 25.000 euro. En natuurlijk over je hele saldo. Stukken transparanter. Jort, wij zijn hartstikke transparant. Kijk maar eens op frieslandbank.nl en sluit dan meteen zo'n rekening af. Willen is kunnen, Jort. Ga nu naar winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck... te waarde van 1000 euro. Ik geef om haar ogen, die nu nog zien. Ik geef om zijn hart... Dat nu nog klopt. Geef om de verwoestende gevolgen van diabetes. Ook in jouw omgeving leeft iemand met deze ziekte. Hij of zij heeft jou nodig. Geef aan onderzoek. Ga naar diabetesfonds.nl Onderdrukking en onverzettelijkheid. Een reis door de verdwijnende wereld van de Transsylvaanse aristocratie. Kamerad Baron van Jaap Scholten. Winnaar van de Libris Geschiedenisprijs 2011. Gesponsord door Libris Boekhandels. ...brengt mij over de gehele wereld. Vliegtickets, auto's en hotels. Ik boek simpel en snel bij vliegtickets.nl Jaap Scholten's Kameraad Baron. Winnaar Libris Geschiedenisprijs 2011. Dit is Radio 1.